Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Laat je testen, dat zegt de missionair premier Rutte nog maar een keer. Het gaat goed met corona nu, de besmettingscijfers en de cijfers in de ziekenhuizen dalen door... Maar het kabinet wil voorkomen dat er na de zomer een nieuwe golf komt. Willen wij de situatie ook houden zoals die is, is testen ontzettend belangrijk. En ook zelf testen belangrijk. Als je terugkeert van vakantie om de eerste keer dat je weer echt onder de mensen komt, ook als je gevaccineerd bent... Ook als je het virus al een keer hebt doorgemaakt om toch een zelftest te doen. De overheid geeft iedereen twee gratis zelftesten. Deze maand krijg je een brief in de bus waarmee je de wattenstaafjes kunt bestellen. Zo wil het kabinet zelftests promoten. Daar is ook kritiek op. Volgens epidemiologen komt deze campagne wat laat in de pandemie die al anderhalf jaar duurt. Geschrokken reacties op het snoeiharder klimaatrapport. Onderzoekers hebben meer dan 14.000 eerdere onderzoeken op een rijtje gezet... En daaruit blijkt dat het gigantisch de verkeerde kant op gaat. De kans op hittegolven en bosbranden wordt steeds groter. De VN noemt het rapport code rood. En de missionair premier Rutte vindt de conclusies zeer zorgelijk. Limburgers die schade hebben door de overstromingen die niet worden vergoed door hun verzekering... kunnen die schade nu doorgeven bij een landelijk meldpunt. Het kabinet beloofde eerder al veel van de onverzekerde schade te gaan vergoeden... Het gaat er niet alleen om kapotte vloeren of meubels... maar ook om de bonnetjes van een nachtje hotel... van mensen die door het hoge water hun huis uit moesten. En je kunt bieden op de accessoire van Björn Kuipers. Hij vloot afgelopen weekend tijdens de strijd om de Johan Cruijffschaal... zijn allerlaatste voetbalwedstrijd. En onlangs vloot hij een hele bijzondere, de EK-finale. En het fluitje uit die wedstrijd velt hij nu voor het goede doel. Het geld dat wordt opgehaald gaat naar het Emma Kinderziekenhuis... De fluitjesveiling staat nu al op dik 2000 euro. Heb ik het weer nog? Buien trekken over het land, vooral in het zuiden en oosten. Blijft er kans op regen vandaag, soms ook met onweer. Aan zee staat een flinke zuidwestenwind. Het is 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersabdaging. Dit is Wijnand Zwaan van de ANBB. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, rijdt het verkeer langzaam... tussen Beverwijk en Rotterdam Rotterpolterplein. 6 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En dat komt door werkzaamheden.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 Se vi ci così no e poi che idea idea non vedi che lei non ci sta che idea idea è maliziosa un e poi avresti di speciale che in un altro no non c'è che idea quale idea non vedi che lei non ci sta che idea quale idea In fondos scusa in cambio tu che dai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 so right con non lo so ik so che adesso se tutto ciò che trovo io Che più forte non si può, anche se la mia testa è un via di fantasie, troppo persi e nem troppo miei, posso farci het Tu vuoi arrivare ora che le mani mi portano fino a te Raggiungerti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 Oh, so, uh, hush Pretty baby Don't you follow from your a ah, ha ha ha, ha.